Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cansino.nl. De winnaar van de Marconi Hart voor Beste Zender is... Ah, Sam. Ja. Ah. Welkom. Je luistert naar de Beste Zender van Nederland. Ja, dan moet ik even naar Hielke uh, toe lopen trouwens, want uh, ik pak de draadloze microfoon er even bij. Jongens, we zijn begonnen. Mix marathon Request. Kom maar door, wat wil je horen? Laat het weten in de Slam Whatsapp. Maar Hughke, ik ben het vergeten te vragen, maar ja. uh, mensen mogen natuurlijk alles aanvragen, behalve als... Behalve uh, als je niet luistert naar de beste zender van Nederland. Oeh, als je niet luistert naar de beste radiozender van Nederland. Helaas jongen, dan mag je hem niet aanvragen. Maar anders, kom vooral door in de Slam Whatsapp. Here we go, Frankie Rizardo. I slam. Alles op verzoek dus, logischerwijs. Je hebt de maat staan. Dit is Slam, de beste radiozender van Nederland. Regard guard right hoorde je bij Slam. En naar de telefoon Hansi. Hey, goeiemiddag. Goeie vrijdagmiddag, toch stoute weekendplannen? Ja, we gaan uh, een paar biertjes drinken en uh, dinsdag vliezen we lekker naar uh, Gerlos. Je gaat naar Gerlors toe, wat lekker jongens, hij ja, zegt. Heerlijk. Nou, vertel even welke track wil je horen in Mixmarathon Request? Nou, ik zou het wel lekker vinden als we satisfaction uh, er doorheen beuken. Komt-ie! Lekker. Push me and then just touch me till I can get...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 die er wel zegt van Slam Talamanca Burns Wij gooien er net even een ander sausje overheen Maar lekker toch Slam Mixed Mountain Request Jij vraagt het aan Wij draaien het Aanval ja, je eigenlijk vooral Hielke <laughs> Ik zit gewoon lekker achter de knoppen hier Ja precies Ik hoop dat het goed gaat met Marcel die zegt, Jezus gast, ik loop al een half uur verdwaasd op mijn werk. Het ging over de set van uh, net. Ja. Marcel, ik hoop dat het goed gaat, jongen. Laat even van je horen alsjeblieft, dat je nog leeft en zo. <laughs> Nog daar een feestje met Fleur en mij, Maar iets dat houdt me tegen, niemand mag het weten Ik moet nog ergens zijn, Houdini ik verdwijnt And dancing all around, you got me jumping. And jumping. 'Cause girls and players too. Bitches get money all around the world. 'Cause girls and players too. in de WhatsApp van Slam. Dit is hem, de enige echte mixmarathon-request. Oftewel, jij vraagt het aan, wij draaien het. Zo simpel is het. Sabrina die zegt, thanks Slam. Die brengt dicht in de goede mood, ondanks het grijze kutweer. Groetje Sabrina, vrouw die zegt kutweer. Okay. <laughs> en Danny die vroeg nog, welke Nederlandse vocal ging net over We Found Love? Dat is natuurlijk onze Roxy Degger. Ik heb haar nog gezien uh, afgelopen weekend. In uh, Groningen, dat was leuk jongens. Hij is uh, 19, volgens mij, maar dat gaat een grote worden. En dan naar de telefoon Florian uit Amersfoort. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Vanuit de auto, dus vandaar de brakke verbinding. Maar uh, lekker jongen. Waar gaat de rit naartoe op dit moment? Uh, ik ben in Roosendaal op dit moment. In Roosendaal. Ja, oké. Okay. Maar dan bedoel ik vaker, wat ga je doen dan daar? Waar, wat wat breng je daar, weet je wel? Dat dan, uh... Ik, uh, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik uh, breng wijntjes rond. Wijntjes rondbrengen. Yes. Heerlijk, hey, zeg. En allemaal met die, uh, mannen met rode neuzen die dan uh, zo'n toeter... Uh, die die doosjes mogen accepteren. Lekker, gozer. Wat goed, he zeg. Ja. Hé, hey, vertel welke track wil je horen en waarom? Uh, ik wil graag uh, Money on the Dash horen van uh, Ellie Duhé. Ja, uh, Ja, gewoon lekker nummer en uh, best wel onpopulair eigenlijk. Zal ik je wat eerlijk zeggen? Ik zag uh, je aanvragen. Ik heb hem gedownload, ik heb hem aan Hieuke gegeven op een USB-stick. Ik heb geen idee hoe die gaat, maar... Uh, Jij vraagt hem aan, dus we gaan gewoon op jouw gevoel af, toch? Zo simpel is het. Ah, super, dankjewel. Hier is hij voor, je, jongen, MX Marathon Request. Later. Toppie, hoi, hoi. Fijne weekend. Okay. De telefoon de hangt Sterk! Goedemiddag, gozer. Hoi, hey. oh, hey, goedemiddag. Heerlijk die vrijdagmiddag in. met een hoop telefoontjes hoor ik bij jou. <laughs> yeah, ja, ja, ja, ja. Het werk gaat door, het werk gaat ja, door. Ik begrijp dat, uh, dat jij in de makelaardij zit, uh, jongen. Ja, klopt. Wat uh, verkoop je het liefst? Rietenkappen, uh, bedrijfsgebouwen? Nee, nee, nee, gewoon woningen. Gewoon woningen. Okay. En dan maakt het niet uit. Alle woningen zijn leuk. Ik ben wel benieuwd. Wat is nou de slechtste zin die je kan gebruiken in een Funda-advertentie? Nou, de slechtste is toch wel van... ben jij op zoek naar een leuke woning? Kom dan hier kijken. En die zal je heel veel zien als je een beetje op Funda kijkt. Oh ja. Kom dan hier lekker appeltaartje eten. Lekker, ja. Ja, ja. ja precies. Ja, precies dat, precies dat. Dirk, we hebben allemaal zin in het weekend... maar welke track gaat dat gevoel bij jou nog maximaliseren? Ja, eigenlijk wel de likkerstore. store. Volgens mij is dat van Joel Corey. Komt en dat helemaal. is wel een, een heel vet nummer, wat uh, eigenlijk wel het uiterste vraagt van je speakers, als je die een beetje hard zet. Nou, daar zit uh, van alles in. Hoop ik dat het kan en dat dat telefoontje niet terugkomt bij jou op de achtergrond. En ga lekker genieten, jongen, in om on Request. Je is hier is hij voor je, Joe McCorry Lickers Store. Dankjewel, man. Ga je Hoi. Weekend. Hoi. Hoi. Nope. Touch me. Oh my God. Me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. Play that shit, Fred. nummer Van hem is aangevraagd in de WhatsApp van Slam, dankjewel daarvoor. Altijd goed natuurlijk. Mix Marathon Request, iedere vrijdag tussen 12 en 1. Ja, Timo Riesels, die appte, net een 700 euro bon gekregen van een garage. Ik ben een beetje chagrijnig, maar gelukkig, staat Slem aan, zou je voor mij James Hype kunnen draaien en no drama. Nou ja, met liefde, hier is hij voor je. Mix maar request. Hielke mixte hem vakkundig erin. dance from my body instead when the knife falls on us one by one we will fall Verzoeken. Weet je, ik kan gewoon zien aan de slamluisteraar, jullie houden van muziek. Het gaat van uh, de nieuwe van uh, Klaus, die al wordt aangevraagd, tot Carl Cox, tot aan Tyla Water. Het is, uh, het is lekker jongens, ik ga het even bundelen voor volgende week. Dan kunnen we dan uh, misschien ook even wat dingen draaien daarvan. Dankjewel voor de aanvragen en applaus voor Hylke. Ja. Hylke, ah, een uh... kom eens. Ik heb nog even ja. een uh, vraag voor je. Oh ja, ik voel hem aankomen. Ben je nog vrijgezel? Ja. Ach, nog even ah, vrijgezel? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. En geen checken, natuurlijk. <laughs> dus, uh, het is letterlijk ook. Is, ik heb het vaak gezegd: hè, als ik Instagram, op Instagram een foto van jou zet, krijg ik meteen weer van wie is die Hottie. Nou, ik heb net één foto gedeeld in een appgroep. en het meteen weer van, oeh, wie is die knappie? Gelijk weer raak, ja? Of, ja, het is uh, tot zover het uh, vrijdagse uh, RV in je reten. Je bent een beetje maar pimpen geworden, volgens mij, hè? Wat, mijn pimp? Mijn pimp, ja. Wat is dat? Sorry. Ja, je bent gewoon wat een pimp is. Is dat uh, iemand die... Je bent er niet mijn hoertje? Ja, is dat soort <laughs> pooier. Ja, wat is dat nou weer? Uh, nou ja, goed. Weet je, als jij... Uh, ja, maar, maar wil je bij verdienen toevallig of niet? Ja, nee, nee. Ja, ja, goed. Voor 400 euro een avond lekker. Man. <laughs> Dit is uh, de vrijdag van Slam. De Mix Marathon. Mix Marathon Weekfest gehad. Uh, volgende week dus weer dezelfde uh tijd. Dezelfde zender. 12-1. Hielke Boersma. Mixen allemaal aan elkaar. Vaste luisteraars weten van de beste radiozender van Nederland... dat het nu tijd is voor iets moois. Namelijk de bekendmaking van de Grand Slam. Het is van een paar gasten die sowieso al menig dance -hit op hun naam hebben kunnen zetten. Het is gigantisch, het is lekker. Het is van Koens, samen met de vocalen... van een dame die het ook bijzonder goed snapt. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, Izu Bizu. Echt een mooi track zo uitgebracht ook met haar stem erop. Het is een fantastische knaller. En uh, normaal gezien die is hij... Uh, de zangeres zit vaak op wat gevoeligere muziek, maar dit is gewoon even een lekker rammetje. Het is de Grand Slam. Kongs David Gedda is Bizu. All night long hierbij Slam. David Guetta, Izzu Bizzu. All night long, long bij Slim. Zometeen een uur lang in de mix. Dat wordt ook fantastisch, namelijk Zero. Bij Slim. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cansino.nl.